7 uur.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 Tweede Kamerlid Femke Mere van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst. De partij die ze onlangs heeft opgericht met de oud 50-plus leider Henk Krol. Volgens van Koten is buiten de besprekingen is zij buiten de besprekingen gehouden met voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie Henk Otte over een fusie. Volgens van Koten gaan haar, gaan, haar gaan haar principes excuus niet samen met die van Otten.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 In Noord-Holland rijdt het op de snelwegen prima door. Tussen Hilversum en Almere centrum rijden momenteel geen trein door een kapot spoor. Vertraging is daar meer dan een half uur. Dat duurt nog waarschijnlijk tot vrijdagochtend vroeg tot twee uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimientos acallate cuando se quiere. Tus beslissen en tus caricatuur, mis sufrimientos acarreer. Wat is er hier? Uitstaan van je imaginatie. Ja, dat is Het ritme van Santwoord. Voorzien voor en zee en zee en Ze legt haar goede handen op hun voorhoofd. En kijkt maar even om en aan. Ze helpen bij het drinken.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 Nacht, zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster, brand van binnen. Nacht, zuster, doe iets aan het pijn. Nacht, zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster, al niet de morgen. Nacht, zuster, doe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 Nachtjewel. Nachtjewel. Nachtjewel. de pijn. de pijn. de pijn.